En wat heb je überhaupt dan al die voorraad? Zonder een bijpassende muurverf van onze verfmengservice. Kortom, waar zou je zijn? Zonder de uitgebreide mogelijkheden bij Hornbach. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Kijk voor al onze services op hornbach.nl slash service. Start vandaag nog je winterlidmaatschap bij Sport City. Check Sportcity. .nl. Social Deal Hoteldeals Take 1 en Actie BO! Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Nee, okay. hmm, social Deal. Deals die je niet mag missen. Swiss Sands viert het winterseizoen. Lekker! Ah, oh, cocoonen. Daarom hebben we deals.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 Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Voor de eervraakmoord op het Syrische meisje Rian uit Friesland... zijn zelfstraffen opgelegd tot 30 jaar. De zwaarste straf is voor haar vader, die is gevlucht naar Syrië. Haar twee broers kregen elk 20 jaar. Ze hebben Rian gedood omdat ze vonden dat ze zich te westers gedroeg. Ze werd gevonden in het water bij Lelystad... De NS roept iedereen op om voor de avondspits de trein te pakken... want rond 5 uur komen er weer sneeuwbuien. Er zijn nog meer problemen door het winterweer. Zo is in Utrecht de IKEA gesloten omdat er te veel sneeuw op het dak ligt... en hebben boodschappendiensten en pakketbezorgers last van gladde wegen. De Tweede Kamer debatteert donderdag over de Amerikaanse actie in Venezuela... waarbij president Maduro gevangen werd genomen. De fracties komen daar speciaal voor naar de Tweede Kamer... want officieel hebben ze nog kerstreces. De Amerikaanse ingreep van afgelopen weekend... is vooral door linkse partijen veroordeeld. En in Parijs zijn tien mensen veroordeeld die op internet valse geruchten hadden verspreid over de Franse First Lady, Brigitte Macron. Ze zeiden dat ze vroeger een man was en noemden haar een pedofiel omdat ze 24 jaar ouder is dan de Franse president. Een van de verdachten moet een half jaar de cel in, de rest kreeg voorwaardelijke straffen. Het weer van Weer Online. Alleen in het oosten nog Code Oranje vanwege sneeuw. Tijdens de avondspits valt er vanuit het noordwesten opnieuw buien met sneeuw, regen en hagel. Het Is van oost naar west 1 tot 4 graden. En dit was het nieuws op Slemmen. Hey, dankjewel. Twee uur. Rijkswaterstaat meldt ook dat het het slimste is om voor de avondspits of na de avondspits naar huis te gaan. Eh, druk rondom Utrecht. Dat zien we op de A2 Amsterdam richting Oude Rijn Voor Ouderrijn een gladde weg vanuit de Breukelen. 34 minuten. De A12 Den Haag-Utrecht voor de Meern. Een gladde weg is de oorzaak van 40 minuten extra. En de A27, Gorkum-Utrecht voor de Houtensebrug. Ongeluk gebeurt 34. Eh, voor de duidelijkheid, dit is.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 Maak bij Slam kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. Slam. Slam. Thomas van Empelen. Nieuwe ronde van de gok van je leven spelen we om 2 uur 40. Je naam en je leeftijd deze kant op in de Slam. WhatsApp Heaven komt eraan na Ever Jack en Rebel. Dit is Dan Vitaal, Goedemiddag.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 These also let you break out Put up a sign in the clouds they all know het meest positieve scenario. It's raining. Brianna, Jay-Z bij Slam en Umbrella. Welkom in het nieuwe radioseizoen. Ik uh, denk, dan vertel ik dat nu alvast even. Hebben we hebben dat al gehad in ieder geval. en Mij hoor je in het nieuwe jaar tussen 1 en 5 bij Slam. Wat gezellig, hè? Ik had het net over je naam plus je leeftijd... om mee te doen met de gok van je leven. Het is ook allemaal nieuw voor mij, zo'n actie. Maar het is dus Vegas plus je leeftijd. Deze kant op in de Slam-app. Gelukkig zijn jullie wat minder van het apropotje te brengen. Dat ging hartstikke goed. Vegas plus je leeftijd. 2 uur 40, een nieuwe ronde. Je mag alvast nadenken. Ga je inzetten op zwart of op rood? En over dan je leeftijd uh, gesproken. Ik werkte ooit bij een radiozender. Dat vond ik zo mooi. Als je dan wel eens zei van hey, je moet even je naam appen. jaren geleden. dan, uh, ja, dan appten die mensen ook dan letterlijk soms wel eens een keer je naam. Schatvergeten. <laughs> ah, ik denk niet dat jullie zo dom zijn hoor. Nee, zeker niet. Nieuwe ronde van de gok van je leven. 2 uur 40 op je radio. Ik gebruikte net wat kerstmuziek, aangezien dat heel Nederland wit is. Het is geen witte donderdag, maar een witte maandag, maar... Geen kerstmuziek, maak je geen zorgen. Rita Ora, zometeen, Your Song. Eerst deze fijne van Jelly Roll. Dit is Run It. Days like this don't get much better. Top down, good fam, good weather. Days like this we don't miss never. Yeah, yeah. Last night things got a little bit crazy. Pulled up doing about 180. Life goes fast so there ain't no maybes. Yeah, yeah. give me that sunset, give me that ride. Give me them stars, our four-wheel drive. Taking that back road, yeah, no lie. Man, that show feels nice. Give me them real ones, once I know. Do a little two step, see -si do. Turn it up loud, bring in that crowd. Take it up high then drop it low. We do this everywhere we go. I think you know. know this ain't no one. Horse rodeo. I think you know when we pull up green lights, I show. I think you know. You know. Celebrated, raise that glass. We're all here waiting. Yeah, yeah, just give me that sunset, give me that ride, give me that truck, before four wheel drive. Taking that back, road, Yeah, no lie, man. That show feels nice. Give me the real ones. ones I know, do a little two step, doci -si do. Turn it up loud, bring in that crowd, take it up high, then drop it low. We do this everywhere we go. I think you know, this ain't no one horse rodeo. I think you know, we. I show I think you know That we your life. Slam. I woke up with a fear this morning, but I can taste you on the tip of my tongue. Alarm without no warning. You're by my side and we've got smoke in our lungs. Last night... But I'm usually the type of girl that would hit and run uh, No risk, so I think I'm all in When I get werkt dat van Slam. Rita Orwar hoorde je en Your was was maar mijn nummer. Had ik ergens op een eiland gezeten, denk ik, met alle opbrengsten ervan. Uh, en dan niet Tessel. Nee, precies. Uh, de volgende track hoort bij een TikTok meme rondom acteur John Hamm. Die helemaal lekker gaat op de dansvloer. Net iets te hard eigenlijk. En er hoort deze track bij. Hij heeft zijn tweede leven gekregen. Just the Jack style. John, dit is Turn the Lights Off bij Slam. close to you pull me under the way you do tonight i wanna drown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 Vaak geweest en zou je kunnen vertellen dat het waanzinnig is daar. Martin Garrix in Las Vegas. Jordan drown bij Slam. Uh, zometeen nieuwe ronde van de gok van je leven. Ongeveer rond 2 .40 uur 40. Nu appen. Vegas plus je naam. En mocht je denken, ik wil wat meer uitleg. Nou, dat kan. Luister. Je kunt het nieuwe jaar natuurlijk beginnen zoals elk ander jaar. Minder drinken, gezonder eten, vaker sporten. Saai. Of je begint het jaar bij Slam met de gok van je leven.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 Klaar voor de start met de zakelijke aansprakelijkheids- en reisbijstandverzekering van Interpolis. Nu het eerste halfjaar gratis. Verkrijgbaar via Rabobank. Het is half drie, weer online weerbericht voor. Ja, het weerbericht. Je hebt nog nooit zo goed opgelet op het weerbericht, denk ik, de afgelopen jaar. En dat bedoel ik natuurlijk dan 365 dagen. Alleen in het oosten nog code oranje vanwege de sneeuw tijdens de avondspits opnieuw felle buien. Onder andere sneeuw, regen en hagel. En van oost naar west is het vandaag 1 tot 4 graden. Morgen wordt het wat droger, dus hopelijk ook wat minder problemen op de weg. Nog steeds werk thuis als het makkelijk is, ja. Uh, dan een kijk in naar de weg, bijna 200 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 35 minuten druk. Het is uh, de A2 Den bosch Maarse. Voor Maarsen, daar is een verbindingsweg dicht. Uh, ga je richting Den Haag op de A2 uh, keren bij Nieuwegein. Dat is de A12, daar een uur extra. De A12 Den Haag-Utrecht voor de in 38 minuten. En de A27 Gorkum-Utrecht. Voor de Houtense Brug, ongeluk gebeurt, 35 minuten. Let's go! Thomas van Empelen. Ja, Vegas Plus je leeftijd, Dan zeg ik ook een beetje hard voor mezelf zo meteen hier nieuwe ronde van de gok van je leven. Nu geta gang gang gang. We will find like a to Like Fireboy DML en Nico Santos. Body Arme. Arme. Arme. Arme. Arme. Arme. Arme. Arme. Arme. my Arme. Arme. Arme. Arme. Flikt dit weer, hij zegt Armin van Buren. De Mix Marathon, track of the week van de plaats Sunshine on me. Armin van Buren en Klokkenbach voor de duidelijkheid. En de volledigheid. Daar gaat die nieuwe ronde. De gok van je leven. En wat de timing trouwens, wat tijd ook trouwens. Lekker. Uh, naar de telefoon hangt uh, Inke. Je komt uh, uit Breda, 23 jaar. En je hebt de werkdag maar even sneller afgebroken vanwege de sneeuw. Slim. Ja, dat klopt. Hallo. Ja, jij werkt als een merchandiser. Dat is, moet je even uitleggen. Uh, bij de supermarkt zijn. Hey, nou dan bouw ik de activaties op de displays die je ziet staan. Ah, wat goed. Heb je dan ook een uh, pop uh, thuis staan? Of, uh, of een schap waaruit je lekker koele uh, drankjes kan trekken? <laughs> uh, ik heb inderdaad ooit zo'n pop thuis gehad, maar die, uh, die moest <laughs> ja. snel weg van mijn partner. <laughs> hey, je maakt kans in de gok van je leven op een gigantische reis naar Las Vegas met 2026 euro aan casino. Te goed. Oftewel, de grote vraag is, ga je voor rood of zwart? Dat mag je zo meteen ook tegen mij vertellen. Voor dat viesje wat je kan winnen om uiteindelijk een kans te maken. Op de finale. Um, je bent een keer in Las Vegas geweest. Hoe was dat? Vertel. Uh, ja, alsof je in een, in een droom loopt. <laughs> Oké, okay, nou ja. Het, uh, ja. Hey, die droom kan voor een tweede keer gaan gebeuren. Miauw en drie vriendinnen, vrienden, beste vrienden. Je mag het allemaal zelf uitkiezen. En je mag ja, mij nee. gaan vertellen wat gaan wij gaan zien zometeen. Gaat het uh, ga voor... of zwart oh. worden? Ja, zeg het maar. <laughs> ik ga voor zwart. Ja, weet je zeker. Ik weet het zeker. Oké, okay, mooi. Ik loop naar de roulette. Daar gaat hij. Ik geef hem een spin. Oh, ik gooi hem op de grond, het balletje. <laughs> Hier, komt. Ja, Een mooi slingertje. Hij is gevallen op... Oeh! Het is zwart. Yes. Ja, dat is helemaal goed. Gefeliciteerd, je Dankjewel. Het eerste fiche is binnen. En hoe meer fiches, hoe meer jouw kans uiteindelijk bij de finale 22 januari. Dan ja. rest ons nog één vraag. Ga je doorspelen of niet? Ja, deze kans heb je niet vaak, dus uh, ik ga doorspelen. Je kan alles kwijtraken dan, hè? Ja, dat weet ik. Oké. Okay. We spreken jou later deze middag voor een nieuwe ronde. In mijn hoofd. Hé! App Vegas plus je leeftijd met de slam app. En win een trip naar Las Vegas. Mm. Let's go to the beach. Eat. Let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink. Clink. Down the boat like bad bitches like me. It's hard to come by. The Patron, Out. Uh, let's go get it down. The sound. Uh, out. Yes, I'm on the zone. Is it two, three? Leave a good kick. I'm gonna blow all of my money and don't get out. Special, special No heaven on earth if I can't be with you, be with you Swim in your eyes so I can tell the truth I So hot, oh, ah Sasha en Destiny bij uh, Slim met dat uh, gekke lijpe nieuws van Amerika: wat Venezuela is uh, binnengevallen om daar Maduro uh, op te pakken, de president van Venezuela. Vraag ik me toch af, zou er iemand in Maduro Madurodam rondlopen en dan denken, heeft dit park eigenlijk iets te maken met die president uit Venezuela of niet eigenlijk? En zou iemand dat zich afvragen? Het is de, niet zo trouwens, het is een uh, herdenking. Wat dan in uh, Den Haag voor een, uh, ik lach erom, oorlogsheld uh, George Maduro. Ook anders geschreven trouwens. Dit is fly met Felix The billion, singing hallelujah. Hey, there's something in the night, Way up in the of gold. Hey, there's something in the Say so, hey, I'm in the sky above, way down in the waist below. Hey, I'm feeling in the sky above. Why don't we call it out? In love. No sleep running on a dream Down a golden coastline en een coït-love slam. Met zometeen favorietje uit de Zervo's. Bob Sinclair, oh Zervo Larsen. Midnight Sun en You Go. Zometeen hier. Altijd snoezen. Altijd snurken. Altijd slaap. Altijd zacht. Altijd weekamp. Maar alleen nu, 1 plus 1 gratis op beddengoed... Ontdek deze en meer woondeals. Altijd weekamp. Nu bij Quantum alle populaire gordijnen gratis of maat gemaakt. Quantum, de nummer 1 in raamdecoratie. Hoe leuk is dat? Quantum. Ontdek de tempo.